8 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de moordpartij in de Syrische plaats Hula zijn volgens de VN... zeker 92 mensen om het leven gekomen, onder wie 32 kinderen. Gisteren openden regeringstroepen in Hula het vuur op demonstranten. De stad ligt in de provincie Homs, een van de bolwerken van het verzet tegen president Assad. Het is het grootste aantal doden sinds begin april een wapenstilstand van kracht werd... Het hoofd van de VN-waarnemersmissie in Syrië spreekt van een onvergevelijke daad. Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en de Arabische Liga hebben de aanslag veroordeeld. De Britse minister Heek wil dat de VN-veiligheidsraad komende week een spoedzitting houdt om over het bloedbad te spreken. Maandag komt de VN-gezant voor Syrië, Kofi Annan, naar de Baskus voor overleg. In de Franse Dordogne zijn twee Nederlanders gewond geraakt bij een vlucht met een hete luchtballon...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 Nogmaals goedenavond. We gaan snel naar de arena, naar Nederland, Bulgarije. Bas Stigler en Jack van Gelder met een wel erg oranje, Jack. Ja, het Nederlands elftal speelt in het nieuwe thuis te nu. En dat betekent oranje shirt, oranje broek en oranje kousen. Ik kan me herinneren dat het in de periode van Rijkaard ook een aantal keren geweest is. In de periode 2000 naar mijn idee. advocaat nou, heeft het ook gehad. Maar in ieder geval speelt Nederland in het frisse oranje. Met balbezit het hoogte van de middenlijn bij Nigel de Jong. En een tegenstander Bulgarije dat zich enigszins terug laat vallen. Nederland dus spelend in een formatie waarin drie vertrouwde namen in de achterhoede staan. In ieder geval de doelman eerst even noemen. Tim Krul die vandaag mag kiepen. vormkeeper tegen Bayern München. En dan achterin staan Heitinga centraal samen met Matthijsen. En aan de buitenkant van de wiel en de debutant Pietro Willems. Middenveld aan het blok van twee zoals we dat kennen met Van Bommel en Nigel de Jong. En daarvoor aan de rechterkant van Persie centraal snijden links van de vaart. En in de punt van de aanval Huntelaar. We spelen 2,5 minuut, stand uiteraard 0-0. Over Bulgarije het een en ander gezegd een uh, hele zwakke kwalificatie achter de rug. Laatste gewoon in de pool met Engeland. Na acht wedstrijden bleken ze precies uh, vijf punten te hebben verzameld. Dat viel allemaal behoorlijk tegen. De ploeg zonder veel bekende spelers. Wat moet Stanislav Manolev zijn, de PSV Die we in Nederland kennen als rechtsback, maar die hier hangend... Op het middenveld aan de rechterkant speelt. Bulgaren spelen zeg maar 4-1, 4-1. Dan weten we het wel, dan is het achteruit lopen en ingraven geblazen. Moet Oranje maar proberen onder een gaatje in te vinden met Huntelaar. Dus in de spits die stuurt een bal terug op Snijder. Maar Oranje leidt in de middencirkel balverlies. Dan moet proberen Van Bommel dat te herstellen. Dat doet hij wel. Maar pas nadat hij een overtreding heeft gemaakt op de enige echte aanvaller in dit elftal van de Bulgaren. Valerie Bozinov. Speler van Sporting Lissabon. Die trots van de middenlijn door Van Wommel ten val wordt gebracht. En een vrije schot versiert. Die de Bulgaren gaan nemen. Na precies 3 minuten en 15 seconden bij een 0-0 stand. Bozinov, ook de meest ervaren speler bij Bulgarije. De bezig aan zijn 36e wedstrijd. Het is een vrij onervaren team, zou je kunnen zeggen. Met ook wel een aantal jonge spelers erbij. En een aantal spelers van rond de 30. Balbezit nu, alhoewel dat wordt een beetje paniekerig. Werd opgejaagd. Bodurov werd opgejaagd. Maar het balbezit is er dan voor Ivanov. Die uh, via de, het centrum de bal weer speelt. Uh, speelt richting uh, centrale verdediger. Ivanov de bal weer terug De hoogte van de middellijn. Is er uh, balbezit uh, voor. Ja, maar eens kijken hoe dat uh, afloopt met uh, Djakov. Probeert dan uiteindelijk Minev te bereiken. En de overname is er via Van der Wiel. We duurt op te zien of uh, Willems uh, serieus op de proef wordt gesteld. Het merkwaardige dus vanavond dat hij vooral met zijn ploeggenoot Manol te maken. zal krijgen daar. En die kant. Willems krijgt nu de bal. Van der Vaart biedt zich aan, maar uh, wordt wel de Willems aangespeeld, maar die kaatst de bal ongelukkig terug. Willems nu met een goede actie, maar een slechte paas. Omdat de actie wegdraaien van Manelef oké okay was. Maar de paas uiteindelijk via een been uit de uh, hoek weer bij hem terugkomt. En dan krijgt de snijder de bal. Die loopt een paar meter. Aan de rechterkant van het veld heeft Van de Wiel wat ruimte. Van de Wiel gaat een paar meter lopen. Van Bommel krijgt de bal wat achter zich van Van de Wiel. Maar heeft hem net op tijd in de gaten. Dan komt er een korte combinatie met de Jong. En opent van Bommel met een balletje door de lucht dat in de buurt wel terecht komt van Hunterlaar, maar daar niet echt de laten controleren is. En als de Bulgaren dan overnemen, maakt Van der Vaart met een te laat ingezette tackle een overtreding... dan krijgen de Bulgaren na minuut of vijf in een goed gevulde oranje uitgeslagen Amsterdam Arena een vrije schop. Vrije schop genomen. Ivanov in balbezit. Nederland laat zich even terugplooien. De bal wordt via de linkerkant via Minev opgebouwd. Maar de Bulgaren staan nog op eigen helft, terwijl de Weef nu reeds door het stadion gaat. Wat dat betreft is de dolheid volledig al toegeslagen... En is het balbezit voor de Bulgaren die rustig kunnen bouwen op het middenveld. Doen dat en spelen Milanov aan. Milanov terug naar Ivanov. Ivanov dan met het balbezit op het middenveld waar eigenlijk geen ruimte is. Vandaar dat Diakov daarvan terug draait. En als u denkt, het is een geweldige Nederlandse aanval, dan moet ik u teleurstellen. Het is gewoon het volksgezelschap wat een beetje start te springen. Maar de Bulgaren hebben rond eigen 16 balbezit heeft de keeper nu zelfs aangespeeld. Dan gaat de bal naar de linkerkant. Dan zet Oranje druk, zoals we dat op de training in Lausanne een aantal keren hebben gezien. Dat als er één het zijn geeft, en dat kunnen er wel meer zijn, wordt er massaal druk gezet. De Jong herovert ook ogenblikkelijk de bal, maar verliest hem dan vervolgens weer. Maar druk zetten blijft. Flinke tackle van Van Bommel, maar goed op de bal. En zo zie je maar dat het al heel makkelijk dat weer terugkrijgt. Nou is er wel een Bulgaard, het is Georgi Milanov geblesseerd achtergebleven. Die is zeg maar, gestrand in de drukte van dat druk zetten van Oranje. Speler van Litex Lovets nog niet zo heel lang geleden. Tegenstander in het Europa toernooi van AZ. Ik geloof dat, uh, hoe heet die jongen weer van Heracles die daar toen nog gevoetbald heeft. Sluiten, Thijs Sluiten. Um, hij ligt gebaseerd op de grond. Er komt nu zelfs een brancard het veld in. Ik vraag me af of dat nou nodig is, want hij staat er weer. De brancard gaat onverrichte zaken weer terug. En uh, Milanov bereikt op eigen kracht de zijlijn. En zal het daar verder laten verzorgen. Oranje overlegt vervolgens in de middencirkel. Matthijssen wijst. Van Bommel wijst. Snijder wijst. En ik hoop maar dat ze elkaar goed begrijpen. Want ze wijzen allemaal de andere kant op. Wordt door Van Marwijk aangegeven hoe de loopleider met name voorin moeten zijn. Op het moment dat bal balbezit is. Maar Nederland is nog totaal ongevaarlijk geweest. In de eerste 6,5 minuut van de wedstrijd heeft nu wel balbezit met Matthijssen. Matthijssen richting De Jong. De Jong. Naar Huntelaar, nee. Huntelaar bood zich aan. Kwam uit de spits terugvallen. Van Bommel dan. Van Bommel met een goede bal. Een harde, scherpe bal richting Sneijder. Sneijder richting Van Persie. Van Persie met twee man bij zich. Aan die rechterkant. Geeft een slechte bal. Wordt overgenomen door Van Bommel. Dat had Van Persie ook nog bijgekund. Die uh, was meteen bezig aan herstelwerkzaamheden. Hoefde niet. Nu bal aan de andere kant van het veld. Bij Van der Vaart. Van der Vaart uh, ziet zich dan de bal uh, van de voeten geschoten door Manolev. Maar die ziet nu, omdat hij de bal over de zijlijn trapt, de inworp van uh, zijn... Teamgenoot bij PSV, Willems via Matthijssen. En hij bouwt Nederland via de andere kant. Van de vaart is dus in deze wedstrijd toch weer, je mag zeggen, tegen Wil en Dank linksbuiten. Dat was hier toen het WK begon. Toen Robben nog niet gearriveerd was. Dat was allemaal niet zo'n ongelooflijk succes. Nu aan de bal, terwijl hij even opduikt in het centrum. Hunt laat de bal klaar ligt voor Sneijder. Sneijder open naar de rechterkant van de wiel, die hem toch terugkutst. <lacht> Wat zeg je nou? Ik weet het Kaatst. Dat is een ongelooflijk ingewikkeld woord ook. Ja. Nou, van Persie. Van Persie naar van de vaart. En nu loopt eigenlijk iedereen in het midden. Dat is waarom Van Marwijk eigenlijk altijd zegt, ik wil er van die drie achter de spits eentje hebben die de diepte zoekt. Eentje hebben die in de bal komt, maar niet drie die in de bal komen. Dat is natuurlijk wel een beetje het probleem nu met snijden van Persie en Van de Vaart. Die zijn allemaal balverliefd. En die zullen dus heel gedisciplineerd moeten optreden om te voorkomen dat dat een chaos wordt. Balbezit voor Van der Wiel die de bal aan de rechterkant mag ingooien nadat hij via een Bulgaars over de zijlijn ging. Na acht minuten 0-0 stand. De Jong ter hoogte van de middenstip. Maakt niet uit wie waar staat als iedereen maar op de posities vooraf afgesproken gaat staan. En dan zouden met veel beweging en veel talent, wat er natuurlijk met name in die voorste lijn zit, veel te halen moeten zijn. En de balans op het middenveld moet dan bewaakt worden door Van Bommel. En de jong, de jong nu een bal bezit, naar een goede ingreep van Matthijssen En Matthijssen naar Van Bommel, de hoogte van de middencirkel. In de bal snijder, Dan Van Bommel. Van Bommel naar Snijder, Sneijder kijkt en ziet dan dat Huntelaar wel erg in een wit-groene muur van Bulgaren staat. Dus gaat de bal naar de linkerkant van de vaart. En Snijder, dan naar Willems. Willems even terug naar Snijder. Snijder die veel aan de bal is, zoals hij dat ontzettend graag wil. En uiteindelijk misschien een mooie paas kan geven. Maar voorlopig zit het nog redelijk dicht en is Nederland nog niet bij de 16 meter geweest. Nu misschien, nee, Van de Wiel draait ook terug. Een beetje risicoloos spelen. Is er is nie nog niemand vanuit de laatste lijn. Of vanuit het middenveld die de bal een keer in de lengte speelt. Het is allemaal breed. Nu via Heidingraad naar Van Persie. Van Persie die uh, een soort rechtsback is nu. Omdat Van de is doorgelopen. Van Persie draait nu zelf naar binnen. Opent naar Huntelaar. Die de bal kan aannemen uit een moeilijke hoek. Wil schieten, maar daar niet aan toe komt. Dan het straksomgebied weer uitdraait. En de bal teruglegt op Willems. Die dan een voorzetten moet geven, maar dat niet durft. Nu toch met de buitenkant linksbal via het lichaam van Manolev. Levert Nederland balverlies op. En dan willen de Bulgaren wel kijken of er wat de counter is. Via het balbezit van Bozinov de enige spits dus. Die legt hem breed nu op de rechte verdedigen, Moet dan zelf weer positie kiezen voorin. Er komt ook ogenblikkelijk een steekbal als Bozinov erop duikt. Maar het gaatje wordt dichtgelopen door de Jong. En dan krijgt zowaar Krul de bal. De keeper van Oranje. Na 9,5 minuut is hij voor het eerst aan de bal gekomen die hij dus kreeg aangeboden van de Jong. En Krul zal wel denken, goh, heb ik weer. Dan mag ik weer eens. Maar kom ik niet in de wedstrijd. Nee, Emmen. gaat te maken met het uh, moeizaam uitverdedigen. Wat allemaal net goed ging uh, bij Heitinga. Die de bal naar de rechterkant speelde naar Van der Wiel. Maar het liep goed af. Waardoor we Nederland weer in balbezit zien. Met balbezit nu voor Snijder Terwijl uh, Van Persie nu uh, centraal staat. En daar de ruimte creëert voor Van der Wiel. Van der Wiel nu met uh, een actie die naar de middenas van het veld uh, Sneijder in balbezit brengt. Daar gaat uh, geen buitenspel. En daar moet de eerste treffer komen. Slecht verwerkt door Van der Vaart. Want die kan die bal zomaar uh, normaal uh, voor Huntelaar leggen, maar legt hem nu achter Huntelaar. Waardoor deze schitterende passing uiteindelijk niet wordt uh, benut uh, met een goede assist van Van der Vaart. Maar slechts een inworp oplevert uh, voor het Nederlands om het balbezit voor Nijtsel de Jong. Moedig uh, gevlacht over door de grensrechter. Of je mag zeggen moedig niet gevlacht, want die bleef naar beneden. Maar de herhaling wijst uit dat dat echt op een millimeter op het randje was. Maar het klopte. bezit voor het Nederlands Elftal inmiddels alweer. Via Snijder, 35 meter van het doel. Probeert aan de rechterkant van de wiel weg te sturen. Bal lijkt mij wat hard. Bal lijkt mij wat hard. Maar wordt door van de wiel binnengehouden. Er komt zelfs nog een voorzet die dan niet kan worden gepakt door Van Persie. Maar wordt weggegleden eigenlijk door een van de twee centrale verdedigers. Ivan Ivanov, speler van Partizan Belgrado. Over de zijlijn opnieuw. En ingooi voor het Nederlands Elftal. Dat is eigenlijk vrij makkelijk. Al een minuut of elf. Met het hele Elftal minus de doelman op de helft van de Bulgaren staat en blijft staan was gezegd, één keer een terugspeelbal van de Jong op van op Krul. Dat is dan eigenlijk het enige wat de keeper van Oranje heeft moeten doen. Snijder opent en dat is goed naar de rechterkant. Van Persie heeft vier man voor zich en aan de buitenkant gaat Van de Wiel. Maar die leidt in ieder geval goed af. Slechte bal van Van Persie, kan Huntelaar niet bereiken. Overname dan van de Bulgaren die het rechtervrije trap meer krijgen. Omdat er een overtreding is begaan ten opzichte van Minev bij het 16 meter gebied van Bulgarije. En de Bulgaarse keeper die daar naartoe loopt heet Kolev. En, dan zult u zich afvragen, god die Michailov, dat is toch ook een, een Bulgaar. Maar die is in Bulgarije achtergebleven omdat er een kettingbotsing is geweest. waarbij hij betrokken was, waar uh, zelfs uh, iemand bij is overleden. Hij is er goed van afgekomen, uh, overigens. Maar uh, hij prefereerde toch uh, nog even aan zijn herstel te werken. is hier dus niet bij de beste keeper van Bulgarije, van Twente. En ook uh, de speler van het jaar in Bulgarije geworden. Balbezit in ieder geval voor die keeper, Stojan Kolev. En hij knalt de bal op de helft van Nederland. De bal komt op het hoofd van Heiting gaat. Die uh, komt hem terug naar Krul. Tweede bal bezit voor de keeper van Oranje na 12 minuten. Uitrollen dan maar weer naar Matthijssen. Matthijssen levert de bal dan in bij De Jong. Voorin, Wacht, eigenlijk niet zoveel beweging. Nu komt er wel een loopactie van Snijder. Die krijgt ogenblikkelijk ook de bal. Dan moet Willems eigenlijk doorlopen op de linkervleugel. Maar doet hij dat niet? Draait Snijder de andere kant op. Geeft hij de bal in de richting van de Huntelaar mee. Zit de verdediging van de Bulgaren bijna mist. Maar profiteert Huntelaar niet. Omdat de verdediging kwestie Ivan Ivanov, daar is hij weer... De bal toch uiteindelijk onder controle heeft gekregen en heeft teruggespeeld naar Kolev. Die dan heeft uitgerold en dan uh, komt er een diepe trap die in de richting gaat van Ivelien Popov. Maar uh, ook hier geldt, makkelijke onderschepping van Oranje via Van der Wiel dit keer terug naar Krul. En dan de opening naar Van Bommel na 12,5 minuut bij 0-0 stand in de wedstrijd. Waarin dus één, nou ja, kans was, maar die werd uh, door Van der Vaart niet op waarde geschat. Het is wel leuk om te zien hoe veel sterker Huntelaar in een jaar tijd weer is geworden. Hij neemt de ballen goed aan en is tot nu toe aardig aan speelbaar geweest. Terwijl de Bulgaren nu de eerste mogelijkheid gaan krijgen via de linkerkant van het veld. Manolev geeft de bal voor, maar doet dat te scherp waardoor Bosjinov er niet bij kan komen. Maar het was de eerste uitbraak en tot nu toe eigenlijk het gevaarlijkste moment in de wedstrijd van de twee ploegen bij elkaar. Alhoewel het balletje natuurlijk van Snijder op van de vaart ook een uitstekende mogelijkheid was. Maar het was in ieder geval een snelle uitbraak. En opeens stonden de Bulgaren achter de laatste lijn. En was er de mogelijkheid om een voorzet te geven. Maar ook daar ontbrak de precisie. Willems gooit de bal uh, naar voren. Is het uh, hunterlijn die niet bereikt kan worden. De overname op het middenveld van de Bulgaren is er ook weer. En dan is het Diakov die de bal naar de rechterkant speelt. Maar uiteindelijk is die bal uh, te scherp aangespeeld door... Uh, ik denk dat het Minev is, maar ik heb geen idee. Ik denk het wel. En in ieder geval gaat uh, de bal uh, over de zijnen. Er zijn twee Minevs. Nu zie ik het. Nou, dan is de kans die het goed hebt, best groot. Ja. Dus daar zou ik me niet voor schamen voor deze wilde gok. Er is een blessure bij Matthijsen en uh, dat betekent dat we ogenblikkelijk warmlopers uh, zien. Bouwma, is dat ook Stroomman die daarbij is gaan lopen? Nee, is Bauma. Bauma loopt, Matthijsen zit en uh, heeft last van, ja van wat eigenlijk? Is zegt niets niet zo opgevallen toen het gebeurde. Jowel, ik heb niets gezien, nee ik zat op twee manieren te letten. Ja. En je hebt maar twee ogen dus dan houdt het eigenlijk vrij snel op. Matthijsen in de problemen, dat zou toch een uh, flinke aanlating zijn. Ja, een fratje. Ja, ik heb niet de indruk dat er ogenblikkelijk paniek is bij de spelers van Oranje. Er is geen paniek, maar ze gaan wel wisselen, denk ik. Dat sowieso, want risico nemen wil je sowieso niet. Bouwma gaat er dus zo aanstonds inkomen. En 1, 2, 3, 4 spelers, oh, die gaan drinken. Ik denk, die gaat toch niet allemaal nu vragen aan van Marwijk wat er is, maar Martijn, van Marwijk ze zelf. is er natuurlijk even uit geweest, hè, ja, ja, in de afgelopen zeker, anderhalve zeker. maand. Hij heeft uh, een herstelperiode gehad in zijs. dat mocht hij van Malaga, om uh, in vertrouwde KNVB-handen te zijn. Maar dit is, uh, ja, dit is niet prettig. Uh, als het, het is niet te hopen dat het weer hetzelfde is, want dan, uh, dan hebben we een probleem. Hij loopt overigens nu wel zelf naar de kant. Maar ik denk dat hij ergens iets voelde en dacht... laten we nou alsjeblieft geen domme dingen doen en risico's nemen. Dus ogenblikkelijk eruit. Um, ja, oké. Okay. Matthijs naar de kant en Wilfred Bouma dan uh, terug, mag je zeggen. Terug van weg geweest in het Nederlands elftal. Ik heb de indruk dat hij rustig zijn... dat is misschien ook wel handig... zijn warming-up mag afmaken, Bouma. Dat Oranje zegt, nou, we doen het voorlopig wel even met een man minder. Het is per slotverrekening, maar oefenen. Uh, Evengoed, Matthijs is eruit. Van Bommel even in de laatste lijn. He. We ja. hebben het laatst vrijdag ook gezien, of donderdag op trainen. Ik zit nu even naar de herhaling te kijken, wat gebeurt er met Matthijs. Nou, ik zie het echt niet. Geen idee. Het zal zich verstapt hebben, dat moet het dan geweest zijn. Want contact met de tegenstander, desnoods met de medespeler, is er volgens mij niet geweest. Evengoed, hij naar de kant, Oranje even met z'n tien en zo aanstonds Wilfred maar in het elftal. Ik vind het wel leuk om een keer te zien, maar dat gaat er niet gebeuren... omdat uh, Bouwman er direct in gaat komen hoe uh, Van Bommel het zou doen uh, in die laatste lijn. Alhoewel we uh, Ronald Waterheus laatst hebben worden vertellen bij Studio Voetbal dat hij een keer tegen uh, NAC speelde. En dat toen uh, Van Bommel uh, als laatste man stond... Dus binnen de kortste keer stonden ze met 2-0 achter. En Van Bommel boog zich vervolgens over uh, Waterheus heen... en zei, goed idee hè, dat ik laatste man was. <laughs> in ieder geval komt uh, Fredje Bouwman erin. En uh, ja, dat is voor hem toch ook wel een opmerkelijk moment... Tijd eruit geweest en nu uh, centraal achterin. En uh, kan naast Heitinga bewijzen dat het een terechte keuze is dat hij uh, bij de selectie is gebleven. Überhaupt bij de selectie kwam. Balbezit voor Heitinga. Een uh, actie dus van uh, Matthijsen die we niet hebben kunnen inschatten wat er nou precies aan de hand is. Maar ik denk dat hij weer hetzelfde heeft gevoeld als waar hij last van had. En dat hij uit voorzorg eruit is. Maar we hopen dat het niet te erg is. Balbezit Willems, de hoogte van de middenlijn. Balma met zijn balcontact richting Heidega. gaat in de middencirkel. Uh, Bulgarije doet eigenlijk al een minuut of 16 hetzelfde. Behalve dan die ene counterkans die het kreeg. Namelijk rustig inzakken en wachten. Van de Wiel loopt nu met de bal een paar meter richting het midden van het veld. Tempo is niet al te hoog. Nigel de Jong opent naar de andere kant. Daar staat Van Persie, Van Persie van Bommel. Van Bommel kijkt en dreigt, maar speelt de bal naar van de Vaart. Die staat nu op het midden. Niemand aan de linkerkant. Van Marwijk zal daar nu al niet heel tevreden over zijn. Nu moet eigenlijk Sneijder naar de linkerkant, maar die doet dat niet. Je moet de bal terug naar Willems in plaats van vooruit. En komt hij dan toch maar weer uit bij Snijder die hem komt halen op de middencirkel. Dat is allemaal niet zo ongelooflijk handig. De Jong open naar de rechterkant. Daar houdt van de wiel het veld breed. Dan gaat de bal naar Van de Vaart. Die dus nu daar ineens opduikt. Terug naar De Jong. Van de Vaart. Kijken en zoeken. Van bommelaan speelbaar in de as van het veld. En een 1-2 met De Jong. Het is puzzel omdat het daar druk is. Omdat er veel tegenstanders staan. Eigenlijk gek genoeg ook veel oranje hemden. Maar we lopen te veel op de bal. Ja, exact. En het tempo is niet al te hoog. Kortom, dat helpt allemaal niet. En zo oogt het eigenlijk, vind ik, wat stroperig. Alle minuut of 17. Ja. En daar waar er gepaast wordt, wordt er te veel getelegrafeerd. En te veel op zekerheid. En te weinig de verrassing. Terwijl Sneijder er nu tussen zit en de bal onmiddellijk kwijtraakt. Zijn de Bulgaren aan de linkerkant weg? En de Bulgaren hebben zoiets van: nou ja, er is toch enige ruimte. En het middenveld van Nederland is totaal weg. Nu uh, probeert men een beetje in te zakken en uh, is er toch misschien een mogelijkheid met Bozinov. Bozinov geeft de bal door en uiteindelijk wordt er dan geappelleerd voor Hens. Maar wordt dat uh, niet overgenomen door de Spaanse scheidsrechter Fernando de of En is het uh, balbezit bij uh, Krul. Die heet de rest van de avond gewoon Spaanse scheidsrechter <laughs> in. Van Marik is boos en uh, ik betrapte bij mezelf ook een soort verontwaardiging. Ja, toen ik het... zag bij balverlies, ja, dat, dat uitzicht bij mij altijd heel extreem. Nou. Uh, toen Oranje Balverlies uh, leed... En Bleven er een paar staan? Nou, er staan er drie, uh, dat zijn zeg maar, je drie middenvelders van de Vaart en van Persie en Snijder. Die staan alle drie in een 2, 3, 4 meter van elkaar. Dus dat betekent dat die backs van de Bulgaren... in alle rust een stukje naar voren konden lopen. En echt 20 meter niemand tegenkomen. Voormalig was daar ook echt boos over en liet dat blijken. Zo blijkt het weer, je mag wel bewegen en overal posities van elkaar overnemen. Maar wel zorg, wat jij terecht zegt, stel dat overal iemand staat... en dat was dus nu, bepaalt niet het geval. Van Bommel opent naar de linkerkant naar Willems. Die halverwege de helft van de Bulgaren staat en een voorzet geeft. Die bal is in niemands land en uh, het zelfs helemaal weg. En gaat dan over de achterlijnen. Dat betekent een doeltrap voor Stojan Kolev. Ja, je vraagt je af uh, hoe een coach hier inderdaad uh, naar zit te kijken. Terwijl Philip nu ook wat uh, instructies geeft uh, aan zijn team. Even Van Marwijk op de bank laat zitten en uh, zelf uh, het een en ander roept. in uh, datgene wat uh, een van zijn laatste interlands is als uh, assistent bondscoach. Want hij wordt vervangen door Ernst Faber die dan uh, normaal gesproken boven op de, bij ons uh, op de tribune zit. En uiteindelijk Alfred Schreuder die er dan bij gaat aansluiten. Maar het, het, het gaat uh, inderdaad stroperig. Uh, het, het gaat niet goed. Het is, uh, het is niet leuk om te zien. Er zit weinig verrassing in. En de Bulgaren hebben tot nu toe eigenlijk best naar de zin. Alhoewel Manolev uh, de bal gewoon over de zijlijn tikt naar uh, teamgenoot Minev. Maar het, is, uh, het tempo is zo verschrikkelijk veel te laag. En je zou toch denken dat er toch een aantal spelers is dat zou moeten zorgen voor... Ja, laat nou aan de bondscoach zien dat, uh, dat we erin horen. Want er is toch nog wel enige concurrentie. Bijvoorbeeld van Van der Vaart. Die probeert in de bal te komen. Maar er zit Huntelaar bij. Die is even teruggevallen uit de spits. Van der Wiel dan aan de rechterkant van het veld. Is daar ruimte? Ja, enigszins. Uh, is daar een combinatie mogelijk ook. Maar uh, Van Persie uh, tikt de bal eigenlijk voor de voeten weg van Van der Wiel. Maar haalt de achterlijn. Geeft de bal voor slecht. Ivanov werkt weg. En dan uh, via Van der Wiel probeert Nederland in zitten te komen. Via Van der Vaart lukt het we elkaar een beetje in de weg van Persie en Van der Wiel. Misschien is dat ook wel zo, omdat Van der Wiel niet gewend is dat Van Persie daar staat en vice versa. Van Persie dus voor de duidelijkheid aan de rechterkant in de spits vanavond Huntelaar. 0-0 stand bij nederland bulgarije na 20 minuten in een traag duel. Waar er eigenlijk voor het oranje elftal één serieuze mogelijkheid is geweest, maar die werd verprutst. Aan de andere kant één countertje onbenut gelaten, terwijl nu de Jong een bal uit het kopduel boven. Bozinov kan wegkoppen in de richting van Mark van Bommel. Die bal komt dan bij Willems terecht. De linkervleugelverdediger van vanavond. De via Van Bommel bouwt Oranje dan weer verder op. Van de Bommel van de vaart. Terug naar Van Bommel. Van Bommel opent aan de rechterkant. Van de Wiel kan er net wel net die binnenhouden. Maar ook hier heb ik weer het idee. Dat en Van Persie en Van de Wiel allebei een beetje naar elkaar kijken. En zeggen wie wil er nou eigenlijk naar die bal toe. Ja, maar het gaat de flegmatiek. Uh, ook de manier je ziet het heel vaak aan van Bommel. Uh, hoe die paast en hoe die erin staat. Maar als hij uh, dit soort balletjes heel makkelijk gaat geven... dan is het illustratief voor uh, de gedachte die er op dit moment in het veld is. En er is zo weinig uh, wat spelers betreft dat op dit moment een beetje fanatiek is. Terwijl er nu heel fanatiek wordt gekeken door uh, Sneijder richting Diakov. Die zo waar uh, even probeerde de bal van de voeten van Sneijder te tikken. Dat hebben we ook al gezien in de wedstrijd tegen Bayern München met Timo Sjoek. Kom alsjeblieft niet aan Sneijder. Ik laat hopen dat hij uh, in een vriendschappelijk wedstrijd inderdaad anders reageert dan in de wedstrijd om het Egi. Maar hij zal toch ook een beetje moeten incasseren, Omdat hij heel vaak met zijn rug naar de tegenstander staat. Nu ook... Een... Een hakje wat niet echt nodig is. Van Bommel dan is dus een goede opening naar de rechterkant. Richting van de wiel. Van Persie uh, biedt zich aan, maar Van Persie ook uit, uit stilstand. Het tempo bij iedereen is ontzettend langzaam. Het is tikken over 4 meter. Je hoort ook niks meer. Bloed, zweet en tranen van Vroger leverde meer op dan het spel van het Nederlands. Zelfde op dit moment met Van der Wiel aan de rechterkant. En Huntelaar die de bal vrij moeilijk krijgt met Ivanov voor zich. Moet nu als rechts buiten de bal voor het doel brengen. Daar staat Van Persie te wachten samen met Van der Vaart. Maar dan komt de bal niet omdat er een uh, been voor staat van even de Bulgaren. Goed werkt nu wel van Van der Wiel die het duel wint van zijn directe tegenstander. Daarmee heeft Oranje de bal weer terug. Uh, een balbezit voor Willems aan de linkerkant van het veld. Bal gaat van Heitinga langs Bouma heen. De vervanger dus van Matthijsen die er al naar een kwartier afging. Weliswaar op eigen kracht, maar toch wat last heeft van de spierblessure. Waar hij natuurlijk al eerder van uh, ja, was genezen, dachten we eigenlijk allemaal. De blessure die hij opliep toen op de training bij Malaga. Het zal het uh, begin van de maand zijn geweest. Uh, maar goed, hoe dat afloopt moeten we afwachten. Bouma dus nu in het elftal. Heitinga aan de bal. Van Bommel krijgt hem terug van de middenlijn. Beweging is er bij Snijder. Die komt aan de bal. Dan maakt ze tegenstander, denk ik, Hens. Dat heeft ook de scheidsrechter gezien. Svetoslav Diakov. Speler van Ludo Gorets Ratsgraad. Dat is een prachtig verhaal trouwens. Die ploeg is drie keer op rij kampioen geworden. En dan zou je zeggen, nou dat doet Barcelona ook wel eens. Nee, van drie verschillende divisies. Die zijn drie jaar van de derde naar de tweede naar de eerste divisie gepromoveerd. En telkens kampioen geworden. Dat is een prachtig verhaal. Speler levert ook 1, 2, 3, 4 spelers. Drie spelers in, dit, in deze selectie van Bulgarije. Dat voorlopig dus in de arena gewoon op 0-0 staat. Tegen Oranje na... Bijna 23 minuten. Voorzet van, van de vaart wordt van richting veranderd. En uiteindelijk in het hart van de defensie door Bodurov weggetrapt. Is het balbezit misschien weer aan de linkerkant van de vaart? Die het lichaam goed houdt tussen tegenstander en de bal. Houdt het balbezit van de vaart? Van de vaart op de middags van het veld. Richting van Bommel komt er nou nu misschien enig venijn. Hij slaat het. Ik ga over en van de wiel in balbezit. Van Persie dan houdt een tegenstander uit de rug weg. Moet dan nu die bal gaan geven. Lijkt mij gewoon naar de linkerkant. Maar doet het goed via Van der Vaart. En die probeert hem in één keer door te geven. Waardoor hij uiteindelijk in de handen komt van Kolev. Maar dat was de eerste keer dat er een snelheid kwam. in de bal en dat er enig risico werd genomen met de passing. En dat er ook in de diepte een paas kwam. Nu zit Nijtse de Jong goed tussen. Maar die loopt zichzelf klem. En het balbezit is voor de Bulgaren. En uiteindelijk is het Nijtse de Jong die... Onver ver wordt gespeeld door de tegenstander. Omdat er wat snelheid wordt ontwikkeld. Maar nu is het weer temporiseren bij Ivanov. En die staat weer 10 meter voor de middenlijn. En die speelt hem weer naar Bordurov. En zo gaan de Bulgaren verder tikken in een wedstrijd. Die in ieder geval voor de Bulgaren heel goed verloopt. Want het is nog steeds 0-0 na 23 minuten. En gevaarlijk zijn de Nederlanders nog niet geweest. Milanov-Minev de combinatie aan de linkerkant. Nou zet Oranje wat druk met Van Bommel die doorjaagt op zijn directe tegenstander. maar keek geeft ook. Dat is diezelfde jongen die zo even al een keer naar de kant moest. En nu tot de conclusie komt dat hij weer op het gras ligt en naar zijn enkel moet kijken omdat hij Van Bommel is tegengekomen. Scheidt zegt een fluit, maar niet zozeer voor een overtreding, maar zegt gewoon een ingooi, oh toch een overtreding. De man met de bal in de handen, Minef, had dat niet in de gaten, maar zijn ploeggenoot attendeert hem erop. Het is al de vijfde overtreding die Oranje nodig heeft in deze wedstrijd, dat vind ik nog gek genoeg eigenlijk veel. In zo'n oefenpotje in zo'n laag tempo na 24 minuten, dat je al vijf keer je tegenstander op die manier de doorgang hebt moeten beletten. Willems aan de bal, Willems terug naar Bouma, de linkerkant eigenlijk dus van PSV. De Jong komt de bal dan halen naar Snijder in de middencirkel. Waar komt dan de beweging? Die is er weer niet. Huntelaar wil wel en wijst en wijst en wijst. Nu komt de paasman van de Vaart overeen. Huntelaar neemt hem aan. Komt uit in de moeilijke hoek. Komt hij tot een schot? Nee, want er zit het been tussen. Van de laatste overgebleven centrale verdediger, Bodurov en Dat levert Oranje dan een hoekschop op. Een hoekschop. De eerste überhaupt in de hele wedstrijd. Voor een van de twee ploegen. En de corner gaat genomen worden van de linkerkant van het veld. Door Wessie Snijder. Snijder die... Kijkt wie er voor het doel staat. Met name bij de penaltystip staat uh, Van Persie. De Jong komt erbij. Huntelaar staat er. Heitinga komt bij de eerste paal. En uiteindelijk uh, wordt er gekopt door De Jong. En bij de tweede paal de bal net niet ingewerkt. En bij de lijn ook niet ingewerkt. Het was uh, kansrijk uh, voor Bauma die daar uh, bij de paal stond. En uiteindelijk Heitinga die uh, probeert uh, de bal ook nog in te krijgen. daarbij uh, een blessure uh, veroorzaakt bij een speler die nu uh, op de achterlijn ligt scheidsrechter staat er ook bij. U weet het, die scheidsrechter Fernando Tercera-Vertienes. <laughs> en uh, de blessure is er in ieder geval van aard dat er even verzorging bij moet komen. We eens kijken de eerste 25 minuten van deze wedstrijd naar een wedstrijd waarvan ik me dan afvraag. Wat kan je hier als bondscoach mee? Welke conclusie kan je eruit trekken? Welke stap heeft de ploeg gezet? Uh, wie doet wel goed, wie doet niet goed? Kortom, volgens mij kan je hier helemaal niets van leren. Jawel, de eerste conclusie die trok ik eigenlijk al. Namelijk dat als je bij deze drie mensen achter een spit speelt, dat ze dus niet... Als je balverlies leidt op de goede plek staan en dat is waar deze Bondscoach nou net bepaald niet van houdt. En daar zal hij toch wel wat van zeggen, neem ik aan. Want dat is me nu toch al twee of drie keer opgevallen. Dat... Ja, maar... bedoel, je weet het ook, iedereen loopt naar de bal en iedereen loopt naar het midden. Ja, en maar, niemand... maar als je vier verdedigers je hebt en je hebt Van Bommel en De Jong... dan mag je met zes mensen achter de bal mag er toch wel iets daarvoor gebeuren. Ja, maar als je balverlies leidt, is het er ook fijn als je mensen aan de zijkant hebt. Daarom is hij altijd zo, zo gecharmeerd van Kuyt. Want hij loopt namelijk ja, tot de negentigste minuut achter zijn tegenstander aan. Ook al staat hij met 4-0 voor. verdedigen begint voor hen en ja, aanvallen exact. begint achter hen. Bovendien het okay. begint het positiespel en dat heeft Oranje, vind ik, nu met die voorste vier niet goed gedaan. Ik zit nog even naar de rading ook te kijken van het moment op de doellijn zo even. De man die gebaseerd raakte was Jordan Minev. En die Minas? heiting ga, probeert echt nog, die staat zo op de doellijn, nog net die bal die voor de doel komt erin te tikken. Maar die maait voorkomen langs de bal, maar maait bepaald niet langs Minev. En uh, nou ja, die wil er toch weer in zo nu. Ja, die gaat er inderdaad weer inkomen. Het balbezit is uh, voor de Bulgaren enig opjagen is er van Sneijder. Doorlopen van Huntelaar op Kolev uh, geeft in ieder geval... De gelegenheid voor Nederland om naar een verder wilde trap van de doelman weer balbezit te hebben. Maar hij houdt het niet. Dan zit Sneijder erbij. Sneijder probeert als hij een overtreding begaat de bal te pakken. Maar die overtreding is inderdaad terecht bestraft. En de man die even een tikje kreeg was Diakov. Terwijl we nu weer de terugkomst zien van Minev. Die dus even geblesseerd was. De balbezit nu aan de rechterkant van het veld gaat hij naar Ivanov. Ivanov kijkt en weet in ieder geval dat hij hem zou kunnen spelen naar die andere Minev. Die hem nu met een hakje krijgt van uh, Evening Popov. Maar Popov uh, heeft uh, wat dat betreft ook weinig in huis. En ziet de bal over de zijlijn gaan. Via Van de Wiel komt hij terug bij Krul. Bijna 28 minuten gespeeld. Stand nog steeds 0-0. In een uh, matig duel. en Zelfs een beetje slaapverwekkend duel. Het zal misschien ook best warm zijn. Alhoewel de temperatuur nu in de arena toch behoorlijk gezakt is. Het mag geen excuus zijn. Het Nederlands er vandaag pas aangereisd vanuit Lausanne. En met Van Persie aan de bal die zoekende is naar Van der Wiel ontstaat er misschien enige ruimte. Bal naar Snijder, Snijder open naar de linkerkant van het veld. Een hele slechte bal die uiteindelijk omdat twee mensen de missen terecht komt bij Willems. Van der Vaart vraagt om de bal maar de sleepbeweging is van Willems. En uiteindelijk de bal naar Van der Vaart die de bal goed voorgeeft. Kan daar Nederlander bij? Nee. In de rebound wel. Maar Van Bommel doet dat goed. Ze speelt de bal naar Van der Wiel. Van de Wiel naar de rechterkant van het veld. Willem speelt de bal terug naar Heidegger. Hij gaat de bal meteen door naar de andere kant. Dat is de linker waar Willem staat. Willems met Van der Vaart. Wacht eigenlijk een beetje op elkaar. Van der Vaart legt de voet even op de bal. Dat was een soort zaalvoetballer. Geeft dan breed aan Snijder. Die wil wel meteen diepte in het spel brengen. Dit is een goede bal naar Huntelaar. Die overigens niet van Snijder komt. Maar die geeft hem eigenlijk aan van Persie. Die staat drie meter verderop. En die tikt hem in één keer door. Dat zag er veelbelovend uit. Maar er staat eigenlijk net een Bulgaars been tussen. De Bulgarije wil nu gaan counteren. Maar dat lukt niet. Omdat de bal voor de voeten komt van Krul. Die nog wel moet uitkijken. Omdat hij die, die bal buiten zijn 16 wil. Aannemen met de voeten, dat lukt wel. maar zich dan nog bijna verslikt in de aanstomende tegenstand. Applaus is er even verderop. Op van de Wiel die met een aardig trucje tegenstand. dus ziet een tegenstander. Dus laten laat zien, dat oranje mag aanvallen. En nu is er plotseling wel een heel klein beetje meer ruimte. Via Van de Vaart aan de linkerkant. Van de Vaart uh, heeft uh, Minef bij zich. Uh, speelt die bal uh, slecht voor. Waardoor die uh, goed verwerkt kan worden. Uitstekend verwerkt door Visselin Minef. Ik ga de voorname maar noemen. Anders denkt hij zijn wel erg vaak in de bal. Vizelin Minev heeft uh, het balbezit gekregen. Maar ik stop er eigenlijk mee. Want het zal u werkelijk een worst zijn welke Minev aan de bal is. Het is Minef Ik wil het heel graag weten hoor. Het is Vizelin. <laughs> Met balbezit nu <laughs> voor uh, Milanov. Milanov, uh, ter hoogte van de middenlijn, krijgt de bal weer teruggespeeld. Uh, heel makkelijk om van Bommel. En uh, die maakt een overtreding. Van Bommel moppert daar een beetje. Ja, is niet nodig. En uh, gaat dan even bij de scheidsrechter. Voor alle duidelijkheid: het is Fernando Tercera, Vietjenis. <laughs> en uh, die uh, geeft nu een uh, vrije trap. Dat kan wel weer een cdtje opleveren volgens mij, de scheidsrechter. Van Bommel drie overtredingen gemaakt. Van de eentje wat vrij pittig was in een half uur. Tegen deze scheidsrechter. Ja, gaat even uitlachen. Prima. Uh, we vervolgen onze tocht in deze wedstrijd. Na een half uur is het 0-0. En uh, proberen de Bulgaren aan te vallen. Maar komt de bal via de voeten van Bouwma in de handen. Van Krul die de bal weg. Trapt maar tegen het achterhoofd aan van Bozinov. Er zijn doelpunten doorgemaakt. Maar dit keer komt iedereen van Oranje met de schrik vrij. Hij ja, schrok. Allemaal... Hij was niet heel boos in dat, toch? Het, uh... Het zijn allemaal van die dingen die gebeuren als je zo speelt. Als je scherp bent, dan ja. gebeurt het niet. Nou ja, ik zit te denken aan uh, hoe kan je zo'n wedstrijd doorbreken. Uh, Avalanje is er nog niet bij, Robben zit op de bank. Uh, in dit soort wedstrijden heb je dus gewoon behoefte aan mensen die in de voorste linie iemand kunnen uitspelen. Vanuit niets een actie hebben en, uh, en daar de ruimte creëren die je op deze manier niet creëert. Want het is traag, het is uh, te overwogen, het is... Te weinig uh, met inspiratie en te weinig ook de kant te zoeken. Het gebeurt nu iets meer omdat Willem nu en dan aan de bal uh, komt. En die heeft in ieder geval iets moedigs. Die heeft een, uh, een gedurfde paas. En die maakt uh, absoluut de mooiste goal van uh, de trainingsdagen. Door een sleep met zijn linker en een knal met zijn rechter. Straks probeerde hij het heel even, dat sleepje. Dat uh, zette hij niet door. Balbezit nu voor Van Bommel nu wordt geopend weer naar Willems. Een bal die goed wordt gespeeld door Van Bommel. Willems neemt hem op het lichaam. Paas de bal naar Snijder. Snijder in de bal moet draaien om überhaupt van zijn tegenstander af te komen. Dan is Huntelaar uit de spits weg. Is Van Persie op dit moment de man die in de punt staat. De voorzet van Willems is niet goed. Is de tweede eigenlijk. Komt helemaal aan de andere kant bij Van der Wiel. Zo heil je als Bex in ieder geval een vriendschappelijke betrekking. Is het bal bezit bij Van Bommel. Is de bal niet goed van Van Bommel richting Sneijder. En is de overname weer van de Bulgariën. Bulgaren zoeken dus zoals gezegd al een uh, minuut of 32 na mogelijkheid op de counter die komt er nu niet. Van Persie krijgt een schop. En die krijgt hij dan uh, van Iwelin Popov. Die zijn brood verdient bij Gaziantep Spor. En ongetwijfeld daar zal zeggen hier doen wij dat elke week. Geen enkel probleem. Maar Van Persie vond het uh, wat minder. Is wel weer gaan staan. Schade valt mee. En een vrij schop voor het Nederlands elftal. Ik denk dat dit na 32 minuten na zes overtredingen van Oranje, ook pas de eerste overtreding van Bulgarije is. Maar dit geheel terzijde. Van der Vaart achter de bal. Indraai de bal. Vier mensen, vijf zelfs in het strafhofgebied van de Bulgaren nu. Boven van de bal van Van der Vaart lijkt me wat te hard. Die is wat te hard. van komt voorbij de tweede paal in de handen van de keeper. Bal meegegeven aan de rechterkant van het veld aan Manolev. Manolev speelt de bal de diep richting Katshev. Katshev de hoogte van de middenlijn houdt de bal in bezit. Bozinov dan in de bal. Nu uh, proberen de Bulgaren er vrij massaal uit te komen. Dat kan ook omdat er enige ruimte nu is aan de linkerkant. Waar uh, de bal uh, door uh, Veselin Minev wordt uh, opgedreven. Goeie bal richting Popov. Popov uh, dan met een hele felle tackle van Heiting gaat van de bal afgewerkt. Echt een hele felle, maar uh, 100% op de bal. Waardoor de scheidsrechter, u kent hem... Het balbezit uh, gezien van uh, van Persie van Persie is dat van V.K. eigenlijk? Nee, volgens ja, mij niet. Nee, nee, nee. Doodig, de nee, nee. Ze hebben het er wel over gehad, hoor, van de de vtns Maar uiteindelijk is hij het dus niet geworden. Balbezit nu voor Willems, Willems uh, en de jong. Vier of nog met een beetje geluk of 5 of zes. Zou kunnen. Ik ga er nog even hard voor maken. Van de Wiel heeft de bal. 33 minuten op de klok 0-0 stand. Van de Wiel, meter of 10 over de middenlijn. Geeft de bal mee. Breed aan Van Persie. Die duikt dus weer in het centrum op. Dan moet Van der Vaart die daar ook alweer staat voor aan de kant. Dan gaat die bal naar de linkerkant. Dan staat nu Sneijder om zich heen te kijken met het idee wat doe ik hier eigenlijk. Die wacht dan op Willems. Die durft na twee slechte voorzetten niet meer en loopt dan ook wel weer terug. Dan komt de bal weer in het centrum. Bij bij Van der Vaart. Van der Vaart. Waar kun je naartoe? Huntelaar en Van Persie eigenlijk allebei in het centrum. Snijder komt zich daar nu melden. Willems aan de bal. Naar Snijder. Een actie Snijder. 20 meter van het doel. Wippertje het strafhofgebied in. Buiten het bereik van Huntelaar. Nou, die keeper neemt de bal nog raar mee trouwens ook. Die kan hem gewoon pakken. Maar wil hem met zijn voeten eerst meenemen naar de rand van zijn strafhofgebied. Huntelaar ruikt nog even een kans. Maar als hij ter plaatse arriveert heeft Kolev de bal toch te pakken gekregen. En zo is er eigenlijk geen klap aan. Nee, helemaal niks. Balbezit voor Bouma die het kopduel aangaat met Bozinov. Een tweede kopduel uiteindelijk wint. En via Willems komt Nederland in het balbezit. Van de Vaart krijgt dan een tikkie en uh, zegt uh, dat deed een beetje pijn. Het uh, was ook niet echt nodig deze overtreding van Jordan Minev. Balbezit in ieder geval voor het Nederlands helft, al Halverwege de eigen helft aan de linkerkant van het veld. Willem heeft die bal snel. Op de middenas van het veld is het Heitinga. Ook dit is illustratief. Bal achter van de wiel. Moet dus even terug. Tempo eruit. Uh, ook van Persie uh, is het hele tijd lang in balbezit. Maar er gebeurt niks. Het, is, het duurt zo lang. Terwijl Van Persie zo verschrikkelijk goed gaat voetballen. En die bal nu een keer strak aanspeelt richting de Jong. Waardoor er enige tempoversnelling kwam. Weer van de wiel terug naar Van Persie. Die op de middellijn staat. En ook nu weer kijkt waar hij de mooie paas kan geven. Maar er is genoeg ruimte om sneller te spelen. Hetzelfde geldt voor Van der Vaart. Nu dan naar de linkerkant van het veld naar Willems. Gewoon iets sneller die bal spelen. En je speelt die een stuk. En in dit tempo kan iedereen het volhouden. Naartoe de Jong loopt goed tussen de linies door. Krijgt de bal aangespeeld. Terwijl uh, voor Persie hem um, zou willen hebben en ook Huntelaar zich aanbiedt... gaat de bal naar de rechterkant van het veld. Van de wiel met twee man voor zich speelt die bal natuurlijk tegen een van die twee mensen aan. En uiteindelijk uh, neemt Bulgarije weer over. Gespeeld 35 minuten. Stand Nederland-Bulgarije 0-0. Omdat het uh, publiek dacht, Goh, zo lijkt het op de radio wel alsof er helemaal niemand in het stadion zit... hebben ze zo even de woorden van Jack ondersteund met wat gezang en geklap. Maar dat houdt eigenlijk ogenblikkelijk maar weer op ook. Ik ben van zang en dansen, dat dus weet je. Zo is dat. Uh, je kan er een musical van maken, maar... Met nog 10 minuten. Nou, dit is, gaan. is inderdaad een miserabele. Ja. <laughs> Mooi. 10 minuten nog te gaan in de eerste helft. En uh, de Bulgaren gaan ingooien. Dat doen ze aan de linkerkant van het veld. Maar dat doen ze pas nadat dat de Spaanse scheidsrechter, van wie ik de naam even vergeten ben. Fernando phenomenale is. Dankjewel. Bozinov even heeft toegesproken. Omdat hij uh, wat ruzie aan het maken is met Heitinga. De twee geven elkaar nog maar even de hand. <laughs> de scheidsrechter loopt weg. En Bozinov maakt nog even het gebaar of hij wel goed bij zijn hoofd is. Het mag allemaal. Uh, Minev gaat gooien. Dan heeft Bozinov de bal die is hij ogenblikkelijk kwijt in de gaan. En krijgt van de vaart de bal. De linkerkant moet Willems nu komen. En moet hij nu met grote stappen door. Want daar is ruimte. Maar houdt hij in? Waarom houdt hij nou in? Omdat hij niet durft. Omdat er geen één speler tot nu toe is die een keer een tegenstander probeert uit te spelen. En dan krijg je natuurlijk een vrij stilstaande wedstrijd. Waarin je elkaar probeert de bal aan te spelen. Maar geen enkele verrassing hebt. Tenzij er een keer een geniale pas is. En ook op tempo en ook op de juiste manier wordt gegeven. Maar ook dat is nog niet gelukt. Je zal toch een keer een tegenstander moeten uitspelen. Terwijl Nigel de Jong nu een tikje krijgt en er even een botsing is op het middenveld. Van Bommel daar even naartoe gaat en zegt van... Had toch niet gehoeven? Ja, nee, zegt Popov ook. Ja, zelfs ik zal nooit meer doen. In ieder geval uh, is het balbezit uh, voor het Nederlands elftal. Uh, was het overigens uh, was het Manolev zelfs die het deed. Is het balbezit nu het uh, hoogte van de middellijn uh, voor Snijder. Snijder-Huntelaar. Uh, Huntelaar van de Vaart. Van de Vaart-Snijder. Snijder nu met de versnelling aan de linkerkant van het veld Willems. Dan nou moet er een keer een goede voorzet komen. Dat doet hij niet. Hij zou toch eens een keer zijn tegenstander voorbij moeten kunnen spelen. Snijder met een plichtmatige bal in het 16 meter gebied weggekopt. Overname van Bommel. Prima. Balbezit van de wiel. Rechterkant van het veld dus van de wiel met de tegenstander voor zijn neus. De Bulgaren bewegen zich eigenlijk op een kwart van het speelveld. Daaromheen draait Oranje. Via nu Snijder. Die paas naar Huntelaar die de bal aanneemt. teruglegt op snijder. Een schot over de grond. Wordt niet door Van Persia aangeraakt. En nu verdwijnt hij als een soort in de handen van keeper Kodev. Als Van Persie die bal wel aanraakt, is de doelman gegarandeerd gezien. Dan staat Oranje acht minuten voor rust op 1-0. Eerste actie waarbij de derde man kan kijken. Eigenlijk. Ja. En ik zit ja. het net te denken, want we hebben het erover gehad... dat die drie achter de spits, dus Van de vaartsnijder en Van Persie... die natuurlijk allemaal graag in de bal komen en de bal willen hebben. Het spreekwoord is you need two to tango. Dat is natuurlijk met een paas ook. Je hebt er eigenlijk nu drie staan die de paas zo graag willen geven. Ja. Maar je zal er ook eentje hebben, moeten hebben die de paas graag wil ontvangen. En die heb je eigenlijk nu niet. Nee, die heb je alleen in Huntelaar. Maar op het middenveld uh, is, dat, is dat gewoon wat lastiger. Want uh, Van der Vaart uh, is ook aan het loeren op die bal. En uh, Snijder probeert dat ook. Uh, die kan het uiteindelijk niet goed doen. Waardoor uh, ook Van der Vaart er niet bij kan komen. Willems er niet bij kan komen. Natia de Jong dan een beetje gaat jagen. Maar Bozinov de hoofd van de middenlijn uh, aan de bal is. Met Bouma voor zich. Uh, een goede ingreep van de wiel heeft bijna balbezit voor het Nederlands zelf tot gevolg. Maar uiteindelijk uh, is het uitverdedigen er van de Bulgaren. En de Bulgaren met Bozinov en Bauma die dat goed doet... ...heeft dus het balcontact uh, het bal uh, bezit weer gebracht bij Willems uh, uh, richting Nigel de Jong. Dat is een goede bal, uh, lijkt het, van Van Bommel, maar is ook risicovol. Overtreding dan, uh, een uh, blessuretje van uh, Snijder naar de ingreep van Bodurov. En dat is de eerste man die een gele kaart krijgt in de wedstrijd. Ja, het is, uh, het is uh, een gele kaart, dat wel. Maar de passing uh, van uh, Van Bommel richting Sneijder was wat uh, Louis Vergaal Gaal ooit in Spanje... een Ballon de hospital noemde, oftewel een ziekenhuisbal, want uh, hij was gewoon tekort gevaarlijk hoor, dat snijder doet nog wel een poging om bij die bal te komen. Steekt zijn benen uit, wordt denk ik echt op zijn enkel geraakt. Het blijft dus zonder gevolgen. Sterker nog, hij gaat gewoon zelf de vrije schot nemen ook. Dat doet hij op een meter of nou 35 minstens van het doel. Als hij dit in één keer doet, dan uh, kan, het hele, kan het een hele grote, hoeveel <lacht> Nou ja, wie weet, hij is er gek genoeg voor, bedoel ik positief. Nou ja, doe het gewoon in één keer, maar schiet anderhalve meter over. 39e minuut, het is eigenlijk ook pas het tweede of derde schot op doel van Oranje. Strikt genomen dus niet eens op doel, maar erover. Maar zo laat Snyder in ieder geval wat van zich horen. En zo uh, mag ook de Bulgaarse doelman Stojan Kolev voor de zoveelste keer een doeltrap gaan nemen. En blijft toch kook na 39 minuten de conclusie dat het uh, nog bepaald niet genietig geblazen is in de arena. Overigens wel iets wat, uh, wat ik uh, heel erg vaak heb gezien hè. in die, uh, die cyclus van 2-3 wedstrijden in voorbereiding op een groot toernooi. Er werd er meestal uh, niet uh, sprankelend gespeeld. Uh, met een her en der uitzondering. Ik noemde het al eerder. Freiburg uh, met uh, de wedstrijd uh, Nederland-Mexico. Nu dan misschien de mogelijkheid. een mogelijkheid. Uh, van Persie die de bal voorgeeft. Huntelaar die er net niet genoeg het hoofd uh, tegenaan kan krijgen. Die bal was net te hard. En in uh, tweede instantie ook van Bommel die er net niet bij kan komen. Voorzitter, was een beetje hard. Verloren wij in de aanloop naar 88 niet van Bulgarije? De ja, laatste oefenwedstrijd Dat zou best kunnen. Volgens dat mij best, best kunnen. Roemenië en Bulgarije en zo. Dat kan. Dat, kan. dat is ook uh, veel vaker voor het, uh, voorgekomen. Dat je dat soort uh, wedstrijden niet goed speelt. Maar je wil zo graag meer. Je hoopt zo graag dat een team gewoon beter uh, voetbalt. En dat er wat leuker wordt gevoetbald. En dat je dan niet uh, tot het gaatje gaat. Maar je ziet zo weinig waarvan je denkt. Nou dat is een aanknooppunt voor. Nou dat ziet er goed uit. Dat geeft zelfvertrouwen. Ja, dat klopt. Het is uh, met 40 minuten op de klok 0-0 in de Amsterdam Arena. Van de Wiel heeft de bal ontvangen en kan wat meters maken tot halverwege de Bulgaarse helft. Dat is eigenlijk over het algemeen het eindpunt. Tenminste, daar komt er iemand. Dan is er een goede 1-2 met Huntelaar. Een aardige voorzet? Nee, die is er dan weer niet. Want die bal is weer te hard voor de man in de spits van Persie. Die dook erop omdat Huntelaar er even weg was. En is weer niet hard genoeg voor om bij Van der Vaart aan de andere kant te komen. Inmiddels uh, ligt de ballen voor de voeten van Krul. Omdat Van Bommel geen risico neemt, het rood van de middenlijn onder Aanstormend geweld van Manolev heeft de bal maar terugspeeld op zijn keeper. En inmiddels alweer aan de bal is van Bommel. Nu staan er zowaar drie Bulgaren op de Nederlandse helft. En zegt Heidingga met eentje dicht in zijn buurt. Laat ik hem maar weer terugspelen naar de keeper. Linkerkant van het veld. Bouma de vervanger dus van de geblesseerd uitgevallen Joris Matthijsen. Van wie wij vermoeden dat hij weer wat last kreeg van zijn spierblessure. Van wie wij ook vermoeden dat het allemaal niet erg is. Omdat hij gewoon rustig zelf naar de kant niet Maar gewoon geen risico mee wil nemen. Huntelaar heeft de bal maar met een soort sliding probeert hij hem bij Van Persie te krijgen. Die moet meters teruglopen tot op de eigen helft om de bal daar te pakken. Ja, Ik zit mezelf nu af te vragen of ik in München bij die gekke wedstrijd... niet momenten heb gehad dat ik meer heb genoten van de Nederlandse helftal dan vanavond. Of althans me minder heb geërgerd, laat ik het zo zeggen. bal zit nu van, bij Van der Vaart. Van der Vaart naar Willems. Willems naar Van der Vaart. Laat hem dus liggen Willems. Kan wat mij betreft best iets gedurfd te spelen... Want uh, wat maakt het uit? Uh, laat zien wat je kan. Want als je met de uh, handrem erop speelt, dan is het heel moeilijk om te laten zien dat je onbevangen bent. Balbezit nu uh, bij Heitinga. Heitinga op de middags van het veld. Gaat voor de combinatie van de vaartrekking. gat. Heitinga uh, iets te kort op op, uh, van de vaartrekking kwijt. En dan is er overname van uh, de Bulgaren met Manolev. Manolev. Uh, wil naar voren rennen, maar geeft de bal uiteindelijk dan toch in tweede instantie naar Jordan Minev. En die speelt hem op zijn beurt weer naar uh, Nikolaj Bodurov, man uh, die tot nu toe als enige iets achter zijn naam heeft staan, namelijk een gele kaart. Balbezit, de van de middellijn, is van, voor Milanov. Milanov uh, paast, dan loopt Bozinov wel, maar dan gaat de bal niet naartoe. Nu gaat hij weer terug naar Milanov. Dat is de tegenstander van nou, Van Bommel, het die krijgt kaart, nu een tikje van de Heidinka. En dan zou inderdaad normaal gesproken de tweede gele kaart van de wedstrijd moeten komen. overtreding. Meter of twintig van het doel, hij uh, kruipt met de bal aan de voet Milanov naar binnen. En dat betekent dat om dat te voorkomen dat er een serieuze komt, zijn uh, been uitsteekt. Nou, dat doet hij. Daar gaat de doelgaar overheen. En geel, nogmaals de tweede gele kaart van de wedstrijd, is dat voor John Heitinga. ook dit weer te flegmatiek. Eerst de ja, ruimte geven aan, ah, maakt het uit. En dan, en dan een doodschop geven. Ja. Is... Maar nu heeft van Bommel, want dat was zijn tegenstander. Drie keer de van de middenlijn een overtreding op deze man gemaakt. Maar die keer dat hij op 20 meter van het doel staat, heb ik hem even niet gezien. Kortom, de vrije trap voor de Bulgaren zou best eens gevaarlijk kunnen zijn. En misschien voor de wedstrijd zelfs leuk zou zijn als de Bulgaren zouden scoren. Bozinov, de man die dus net onderuit werd geschopt, staat erbij. Ook Popov staat erbij. De afstand is een meter of 22. Ongeveer 2, 3 meter de rechterzijde van de middenas. Popov, de man met de rechtervoet. En Bozinov, de man met de linkervoet. Bozinov gaat het doen. En die schiet de bal tegen de lat. Nederland wakker geworden misschien door deze klap tegen de lat. En uiteindelijk dus het balbezit weer voor de Bulgaren. Die toogt van de middenlijn Ivanov met name de bal geeft aan de rechterkant van het veld. Uiteindelijk gaat hij dan over Manolev heen. Maar heeft Nederland op 16 meter van de achterlijn aan de linkerkant ingooien met Willems. Goede vrije trap. Uitstekend genomen. Krul was kansloos geweest. Want uh, die zat al in sprong terwijl die bal aan het dalen was. Balbezit in ieder geval voor de Bulgaren. Manolev speelt hem tegen Willems. Ja, de bal had meer krul dan de keeper zelf. Uh, aan de linkerkant van het veld mogen de Bulgaren gooien. En is dit op zijn zacht gezegd niet de beste fase. Ik vind het toch wel niet zo, zo adembenemend. Goede wedstrijd van het Nederlands elftal. Dat nu uh, opnieuw moet toestaan dat de Bulgaren met bijna het hele elftal op de helft van Oranje staan. Komt de voorzet bij de tweede paal? Dan kopt van de wiel de bal weg. Dat is maar goed ook, want er staat een tegenstander in zijn rug. Van Persie wil de bal controleren op de rand van zijn eigen strafhofgebied. Bedenkt zich en speelt de bal terug naar Krul. Die heeft veel meer tijd dan hij denkt, volgens mij. Want wat panieker trapt hij de bal weg. Buntelaar verliest in de lucht. Dan ploft die bal 10 meter over de middenlijn aan de linkerkant weer voor een Bulgaarse voet. Dat is in dit geval de voet van Ivelin Popov. En wil die met de steekbal ineens mensen voorin lanceren. Daar krijgt hij van Manolev die naar binnen gekomen was wel applaus voor. Maar dat was alleen maar omdat de gedachte goed was. Want de bal is alweer in het bezit van Oranje. Nadje de Jong naar Sneijder ter hoogte van de middencirkel. Sneijder wel veel in, aan de bal maar nog niks bijzonders gedaan. Nog niks onderscheidend speelt de bal naar de linkerkant van het veld naar Willems. Willems terug naar Sneijder. Snijder dan met uh, balbezit uh, geeft hem diep richting van Persie. En het is een schitterende goal. Ja, dit is een fantastische goal. Want dat is dan uh, waar we op zitten te wachten. Dat ene gekke balletje, dat weergeloze balletje van Snijder. De fantastische loopactie van van Persie. En het is uh, de 1-0 uh, op het scorebord. Dat is dan uh, toch die ongelofelijke klasse van een aantal spelers uh, binnen de selectie. Die vanuit niets iets kunnen maken. Ongelofelijke mooie bal. Geen buitenspel uh, klaarblijkelijk, waar ik toch even aan twijfelde, maar het was het juiste moment. Buitenkantje rechts gegeven. Van Persie uh, inderdaad geen buitenspel. En met de linker gewoon erin getikt. Wat een fantastische goal. 26 goals in 63 Interland voor uh, Robin van Persie, die dat uh, inderdaad keurig en stijlvol afrondt. En zo zie je maar dat, uh, ondanks ons gemok, terecht overigens, want uh, zoveel was er niet te doen eigenlijk tot dusver... Dat het Nederlands zelf wel de kwaliteit heeft. Niet dat dat nieuws is, dat wisten wij eigenlijk ook allemaal al. En u thuis ook. De kwaliteit heeft om uh, Dumelman, dat het even één keer wel goed gaat, ook ogenblikkelijk toe te slaan. Het gebeurt dus een half minuut nadat Bozinov aan de andere kant de lat heeft geraakt uit een vrije schop. En Van Wommel de bal inmiddels alweer heeft. Van Persie, Huntelaar, van de middenlijn, draait weg naar de buitenkant. Wordt uh, voetje gelicht door Milanov. En een vrije schop gaat er volgen voor het Nederlandse zelf wel meter over de middenlijn. Heitinga achter de bal inmiddels in de extra tijd van de eerste helft. En die komt er. Terwijl die nu eigenlijk alweer voorbij is. Omdat uh, Matthijs er dus geblesseerd is geraakt. Ja, en dat is het rustignaal bij de stand 1-0. Doeken te maken van Persie uh, een minuutje geleden. Het van Fernando Tessero, Vitienes. En zo is het hier dus 1-0 halverwege de wedstrijd in de arena. En wij gaan kijken wat er elders is gebeurd. En daarvoor gaan we naar ons matchcenter. Daar zit Frank Vierleid, Zwitserland, Duitsland. Wat is het geworden, Frank? Het is uiteindelijk 5-3 geworden voor uh, Zwitserland. Ja, tegen Duitsland 2, zeg maar 2,5-3 ongeveer. Want ja, heel Bayern München wat nog uh, geselecteerd is is er nog niet bij, maar het is natuurlijk wel een uitslag... waar ze zich in Duitsland onmiddellijk zorgen over maken. Met name over de achterhoede, want dat was één grote gatenkaas gedurende de wedstrijd. Die vier achterin, Heuwedes, Mertensakker, Hummels en Schmelzer... dat zag er bepaald niet goed uit. En ja, van, die, van die vier ja, verwacht je misschien op het E-kader... Eentje dat hij erin staat, maar uh, alle vier zeer zeker niet. Want uh, Duitsland stelde ongelooflijk teleur. Dat moet gezegd, want Duitsland dus dus niet in de sterkste opstelling. Zwitserland, dat duidelijk wel in de, in de sterkste opstelling. Drie goals van uh, Derdiok... Maar uh, Duitsland, ja, een verrassende uitslag als je hem zo kaal ziet. Maar als je weet wie er in het veld stonden... dan begin je toch wel langzaam te begrijpen dat, uh, dat dit gebeurt. Hoewel Duitsland twee verliezen van Zwitserland één... eigenlijk mag dat natuurlijk ook niet gebeuren. Onze andere tegenstander, Portugal, uh, indrukwekkender? Uh, nou in ieder geval heel veel meer balbezit. En uh, uh, heel veel schoten van afstand. Nauwelijks echt serieuze kansen gecreëerd. Ik heb al eerder gezegd, Portugal is een alles of niets ploeg die uh, of met 6-2 winnen van uh, Bosnië, waar ze tegen gekwalificeerd zijn... of met 0-0 gelijkspelen tegen diezelfde ploeg. Nou, vandaag werd het 0-0 tegen Macedonië. Ondanks een enorm veldoverwicht en met de aanwezigheid van Ronaldo... Bruno Alves, Quentrau, alle grote sterren stonden er wel zo'n beetje in. Op een enkeling na Pepe, de verdediger, was er niet bij. Mairelles natuurlijk, met Chelsea in de finale uh, gestaan van de Champions League... was er niet bij. De vaste keeper stond er niet echt in. Maar ja, goed, Macedonië had de bal toch niet... Portugal moest het zelf doen, maar 0-0 is een tegenvallend resultaat. Straks meer. If roses are meant to be red, while to be blue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 Anouk met last. Op het EK-turn in Montpellier staat Joeri van Gelder morgen in de ringenfinale. Van Gelder plaatste zich als vijfde, maar in de finale wil hij met een moeilijke afsprong nog wat plaatsen stijgen. Het zou dus zomer kunnen dat hij opgaat voor zijn eerste EK-medaille sinds 2009. Edwin Cornelissen blikt met Van Gelder vooruit op de finale aan de hand van zeven stellingen. Stelling nummer 1. Ik geloof in mezelf, meer dan ooit tevoren. Nou, ik, ik, ik geloof in mezelf. Ik ben, uh, ik ben relaxed. Uh, nee, ik ben blij dat ik uh, ja, gewoon, uh, tot nu toe elke keer uh, het wil laat zien en uh, de finale haal. En, uh, ik geloof in mezelf, dus uh, medaille kan het zeker worden. Stelling nummer twee: vergeleken met het EK van vorig jaar in Berlijn ben ik vele stappen verder. EK 2011 was begin april en uh, toen was alles nog heel erg vers. En uh, laat zeggen de voorbereiding op het EK 2011, ik had maar één wedstrijd kunnen doen. Omdat er ook maar één wedstrijd was. En, ja, dus dan zit je nog een beetje zo, uh, ja, een beetje zoekende ben je dan nog. Uh, ja, ik sta er nu uh, zeker wel sterker voor. Ik uh, merk dat ik ook van uh, sporters, trainers en juryleden complimenten krijgen. En, uh, ja, dat, dat is gewoon uh, goed. Ik voel me gewoon goed. En, uh, ja, van allen. Stelling nummer drie. Een breuk in mijn middenhandsbeentje. Daar draai ik op dit EK mijn hand niet voor om. <laughs> ja, dat is een leuke. Nee, dat draai ik mijn hand zeker niet voor om. Ik, uh, ja, het is een kleine handicap, noem ik het maar. Uh, aan de andere kant... Ja, uh, nee, ik vind het ook wel stoer... om met een gebroken hand te turnen... Op, uh, of met een gebroken hand te turnen op een EK. En, uh, ja, medaillepakken zou natuurlijk... Uh, helemaal mooi zijn, maar... Nee, ik heb uh, weinig in moeten leveren. Stelling nummer 4. Als eerste moeten starten in een EK-finale. Dat is pas vervelend. Ja, dat is, is vervelend. Ik, ik begin uh, liever wat later in, uh, in de wedstrijd. In 2009, EK-Milaan. Toen uh, moest ik als vijfde turnen. Toen vergeet ik nooit meer. Dat was een van mijn uh, beste tactisch gespeelde uh, wedstrijden. Ja, toen, hè, dus als je wat later begint, dan kan je dus inderdaad zien wat de rest uh, uh, die voor je zit, doet. En uh, daar kon ik op antiperen dus uh, en, ja, en dat, dat, dat vond ik wel heel leuk om te doen. Dus ik vind het wel leuk om te kijken wat iedereen doet, hoe de juryleden jureren... en dan kan ik daar zelf op inspelen hoe ik het zelf doe. En nu is dat gewoon niet, uh, dus is er... Uh, uh, dus mijn één optie, gewoon vol gas. Twijfelen over mijn afsprong, daar doe ik niet meer aan. Nee, nee, nee. Ik moet ook als eerste starten. Het niveau is erg hoog. En uh, ja, er is uh, voor mij maar één uh, optie. En dat is gewoon alles uh, doen. Dus die, die afsprong. Ja, er is geen twijfel over mogelijk. Ik ga gewoon volgas. Stelling 6, Mijn eerste titel sinds 2009 zou aanvoelen als een wereldtitel. Nou, nee. Ja, dat, dat, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Ik bedoel, kijk, uh, ik heb nou best wel vaak op het podium gestaan. EK's, WK's, goud, zilver, brons... Uh, ja, dus ik, ik, ik, ik ben niet helemaal vergeten hoe het, hoe het voelt. Ik heb uh, uh, tot nu toe hier en daar in 2012 ook... Uh, 2011 heb ik hier en daar wel wat medailletjes uh, weggekaapt op World Cups. Maar uiteraard uh, nee, het, het allerbeste gevoel uh, krijg je door het ook waar te maken... en daadwerkelijk op het podium te staan. Uh, ik denk als ik hier een medaille pak, dat ik, uh, ja, dan ben ik gewoon uh, heel blij. Tot slot... Allemaal leuk en aardig tot turnen in Montpellier. Het WK vissen dat is pas belangrijk. Nou nee, ik heb, ik heb een, beslissing, uh, een beslissing genomen. en uh, Het past toch niet helemaal. Uh, ja, dus, het is wel zonde, maar ik denk dat ik me beter gewoon uh, volledig heb op het sporten uh, kan richten. ik bedoel, uh, Er is één ding wat ik uh, echt leuk vind en dat is, uh, dat is turnen. En dat, ja, daar, daar wil ik me gewoon volledig op focussen. WK karpenvissen, dat is ook heel erg leuk. Maar uh, dat is iets wat ik voor later uh, kan bewaren. Ik uh, begin eindelijk mijn draai te vinden weer in de turnzaal... op, op wedstrijdniveau, op, t, op het hoogste podium. En uh, dat wil ik graag uh, vasthouden. En, ja, ik wil gewoon uh, alles doen om uh, gewoon weer medailles te halen. Want ik ben het trucje nog steeds niet verleerd. U wordt een bijdrage van Edwin Cornelissen... Over een uh, ja, paar minuten begint uh, de tweede helft van nederland bulgarije Nederland staat halverwege met 1-0 voor het van van Persie. En in het laatste uur tussen uh, 10 en elf straks... hebben we het nog over Roland Garros. Daar begint morgen het uh, tennis-toernooi. En natuurlijk alles wat verder nog ter tafel komt. Tot zo naar het NOS Journaal van 9 uur.